De Filipijnse president Duterte heeft in zijn tijd als burgemeester... een justitiemedewerker doodgeschoten met een U uzi. Dat heeft een voormalig huurmoordenaar van Duterte gezegd tegen de BBC. Volgens hem heeft Duterte in 25 jaar tijd... meer dan duizend criminele en politieke tegenstanders laten ombrengen. Voetbal Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League... zijn eerste wedstrijd gewonnen. In de Kruip werd het 1-0 tegen Manchester United. Vilena scoorde 10 Over de minuten voor tijd. Het weer in het zuiden kan vanavond een bui vallen. Later vannacht overal kans op regen. Ook morgen kans op buien. In het oosten, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 23 graden. En Oeh. dit was het. Oeh. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Die nieuwslezer die had het even zwaar, denk ik. Ik was iets aan het uitproberen hier. En dan staat er nog een beetje een halve schuif open... <coughs> uh, mijn excuses. Dat was uh, iets uh, van uh, een Boudewijn de Grote die, uh, die er tussendoor uh, kwam. Maar ik moest even weten welke versie is. En als ik dan de schuif ook nog eens een keer door elkaar haal. Ja, dan uh, komt er een, uh, een bootje langs. Wat door de nieuwslezer heen uh, begint te, te, te, te wateren eigenlijk. Dus niet helemaal de bedoeling. Maar goed, uh, we gaan het tweede uur beginnen. Dat doen we dan wel eventjes. Uh, gepast. Stairs Republic. en I got your back.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 Is Stage Republic. Dat is uh, Corian de Raaf onder andere. Die erachter uh, zit. Uh, dit uh, nummer daar heeft hij toch ook wat mensen uit uh, de onafhankelijke Amerikaanse uh, muziekindustrie. Uh, voor warm weten te maken. Uh, schijnt wat nominaties. Uh, nou schijnt. Die heeft hij ook op zak. Dus uh, voor die mensen die uh, de indie pop uh, een warm hart toedragen. Die zouden dan wel ook eens even naar de Amerikanen moeten gaan uh, kijken en luisteren. Want. States Republic uh, doet het daar uh, in die wereld heel erg goed. En nu Nederland nog. Maar daar uh, dragen wij dan wel ons steentje aan bij. Uh, welkom in dit uh, tweede uur. Het uh, begon nogal uh, een beetje uh, gek. Doordat er een veerboot ergens uh, tussen de nieuwslezer door uh, aan het varen was. Dat had te maken met uh, de vondeling van Ameland. Die gaan we straks uh, nog wel even laten horen. Want dat sluit aan op dat nummer wat uh, Jeroen uh, samen met Amse heeft uh, gespeeld voor 9 uur. Dat was uh, De Zee Roept. Uh, met die uh, link uh, ga ik dat uh, nummer proberen nog eventjes uh, voor tien te laten horen. Welke overeenkomsten en welke weer niet. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, die we hier uh, willen laten horen. Bijvoorbeeld deze stevige jazz van uh, Eva Almogor. En daarachter horen we ook jazz, maar dan weer uit Rotterdam. Ja, hoe kan het ook anders? Van T. B. Florissen. Dus uh, ik zou uh, zeggen, blijf maar gewoon eventjes fijn luisteren en ik zou uh, ook dit willen uh, bepleiten voor het programma op zondagmorgen Jess bij CI van Zandvoort, want er zit me toch een uh, aardige hoek in uh, dit uh, nummer while we're waiting van Eva Almehoer.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 Comes around, just goes around. That's how it's always been. I tried to hold on to my pride, but I fell down again. And I came.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 Het was een T.B. Floresen. Um, en uh, ja, ondertussen had ik het uh, nog heel even over uh, de wapenfeiten die uh, wij als programma uh, hebben neergezet. Uh, deze week waren ze te zien bij uh, De Wereld Draait Door... de mannen van Chef Special. Ja, daar hadden we nog wat mee in 2009. Dus daar was het uh, gesprek onder andere over gegaan. Um, de twee nummers die je hebt uh, kunnen beluisteren... While We're Waiting and The War Is Almost Over... van TB Florence. Um, ik uh, ga nog eventjes uh, naar uh, het uh, vorige uur... toen uh, Jeroen en Amse het uh, nummer uh, De Zee Roept hebben gespeeld. En toen uh, heb ik op een gegeven moment een beetje de vergelijking gemaakt van... ja, uh, er is nog een nummer ooit uh, geschreven door een bekend Nederlands cabaretier... die net als Joep van het Hek de Ufferprijs heeft gekregen. Freek de Jonge die heeft het uh, nummer geschreven. Alleen Freek, ja... Hij zingt natuurlijk, maar er zijn de meningen over wel over verdeeld. En uh, toen dacht men van, nou waarom uh, niet uh, dat aan Freek geven, maar aan Boudewijn de Groot uh, laten doen. En uh, Boudewijn de Groot heeft daar uh, dus uh, die uh, interpretatie uh, aangegeven. En uh, dat was natuurlijk gelijk uh, voor de meesten toch een heel mooi nummer geworden. De Vondeling van Ameland en de Raakvlakken met de Zee roept van Orama.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 was zijn eerste woordje, zee. Op het strand van Ameland speelde de kleuter jarenlang. De jutter was zijn meester die hem wijze lessen leerde.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 Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen, dat was uit te ver te moeilijk te verstaan. En toen ze het deed er vroegen, zei hij, volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Zee Kom Op het strand van Ameland stond hij als knap in de avondzon. Hij zei geen woord.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 Ja, de overeenkomsten uh, en uh, de verschillen tussen het uh, nummer... wat uh, ja, Jeroen Orama heeft uh, gemaakt over uh, de zee roept. En dit natuurlijk uh, dat is natuurlijk even van een hele andere orde. Dat is uh, een nummer geschreven door Freek de Jonge. Uitgevoerd door Boudewijn de Groot. Uh, op YouTube kun je ook zelfs uh, dat nummer vinden met de plaatjes van het eiland. En wat een bizar toeval. Uh, dan is er een uh, kiekje van mij uh, gemaakt uh, hier in de studio. Ik deel het op Facebook en... Wat gebeurt er? Twee Amelanders. Die vinden de woon weer heel erg leuk. Ja, ja, dat krijg je natuurlijk. Dus de verbinding is er dus wel degelijk. Uh, we gaan uh, weer naar uh, Jeroen en naar Amse. Want uh, er komen nog twee nummers aan. En, uh, want het, uh, ja, de, de brug is dan uh, geslagen tussen, tussen het uh, liedje van, het, uh, van de een en het uh, liedje van het ander. Um, Jeroen, je hebt er nog uh, twee uh, nummers ja. die je nog wilt spelen. Welke mm -hmm. twee nummers uh, ga je uh, ons... Uh... Uh, eerst noemen we Geen Tijd. Ja. En uh, daarna De Lange Reis. De Lange Reis, ja. oké. Okay. Waar? train Ik zeggen, toen, dit, dit, dit nummer is, staat dus dan niet op de EP, maar uh, ik moet er wel bij zeggen, toen ik de EP uh, zat af te luisteren van, uh, van Jeroen en uh, zijn vrienden van, uh, van de band, uh, was er ook een uh, gevoel van een bepaalde vorm van bewustzijn. Want je bent lang niet altijd bewust van, uh, van de dingen die, uh, die in je omgeving gebeurt. En dat uh, de EP die je daarbij uh, gemaakt hebt, hè, dus de EP die je uitgebracht hebt van, van, uh, in het voorjaar. Mm -hmm. ja, heeft uh, bij mij dat, dat stukje weer eventjes uh, weer, uh, gezet van... Oh ja, wordt weer ja. even nadenken van uh, wat je in het dagelijks leven doet. Want dat zit er natuurlijk wel uh, uh, in de verscholen. En dat is natuurlijk uh, ook de bedoeling van de muzikant die de nummers ook uitdraagt. Ja, ja. Dat lijkt me wel. Uh, de laatste die uh, gaat spelen. Ja, dat is uh, De Lange Reis. De Lange Reis. Van de EP De Lange Reis. Anders was, anders dan alleen. Kom dan hier, kom dan hier. Zie hem in de morgenzon met zijn kopje thee. Denkend aan vroeger, verlangend naar alles wat niet meer. Denken en wensen dat het anders was. Ik wou dat het anders was. Jeroen en Amse, ja. in ieder geval bedankt voor de muziek. Jullie bedanken. Ja, want we gaan nog even zo direct nog even een stukje praten over, uh, nog, uh, over uh, de muziek uh, en, en, en nog meer. Wat, uh, wat jullie nog uh, verder nog gaan doen. Maar in ieder geval voor het muzikale gedeelte wil ik jullie in ieder geval hartelijk danken. Jullie bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat waren ze. Uh, nou ja, ze komen nog even tenminste nog wat... Uh, uh, nou ja, tenminste Jeroen sowieso, die gaat nog, uh, want, want ik heb hem nog wel wat te vragen. Dus. Maar de, het muzikale gedeelte hebben we even afgesloten. Uh, dan weer muziek uit uh, ons uh, systeem. Tenminste, tenminste uit mijn systeem, want ik heb er, uh, ik doe het altijd wel even heel uh, gewichtig over. Maar uh, deze dame, ook meerdere malen geweest. Uh, Linda Kreuzen en The Lonely Blues. And I've always had a hard time Adjusting to We still wander In a lonely, lonely blue you how to treat a lady, how to grace while they walk these shoes. just yes. She posted to my Dat was hem. De Tiger Pilots. Wij kennen ze nog van een rondje. Roep Agda wordt. Daar hebben ze aan meegedaan. En dit was dus de single die wij bijna gemist hadden. Maar uh, godzijdank was een van de jongens nog. Uh, gelukkig helder van geest. Oh, die gozer van Alternative FM. Die moeten we nog, nog mailen. En uh, uiteindelijk is dat allemaal uh, goed gekomen. Dus uh, we hebben dus home nu gedraaid. Um, ja, het zit erop uh, hier wat de muzikale vormgeving uh, van dit uh, programma betreft. Dan nu uh, nog eventjes uh, over uh, ja, uh, het, het, het, het verhaal eromheen. Want Jeroen, jij bent op een gegeven moment op zoek gegaan naar mensen die, uh, ja, omdat je een band uh, achter je wilde hebben. Ja, dat klopt. Dan heb je je toetsenman heb je meegenomen vandaag. Ja, Amstel, hoe, ja. hoe is dat uh, gegaan? Of, ja, ja, ja goed, goed. laten we, zullen we eerst maar, dan maar aan Amstel zelf maar vragen van, uh, van, uh, hoe het gegaan is? Uh, ik heb op uh, internet, uh, of ja, de heb ja. ik een uh, oproep van uh, Jeroen gezien. Ja. En uh, het was een uh, omschrijving als een Nederlandstalige uh, singer-songwriter... Mm -hmm. die een uh, EP gemaakt had. Wist ik toen nog niet hoe die uh, voor de rest klonk... En het uh, doel was om te gaan voor een theateruitvoering. Uh, ja. Dat zouden we dan half mei in Rotterdam uh, doen. Ja. Is dat, is dat ook, uh, er uiteindelijk ook van gekomen? Dat is zeker van gekomen. Ja. Dat was, uh, ik kan wel zeggen, een uh, groot succes. Ja. Dus uh, we begonnen het leerden elkaar kennen in januari, februari ongeveer, ja. begin van dit ja. jaar... En we hebben samen met uh, Martin, onze bassist, en Louis, onze drummer... eigenlijk uh, die periode, het eerste kwartaal, uh, nou, heel frequent gerepeteerd. Ja. Tot uh, de definitieve uitvoering van eind mei. Ja. En dan zitten we kijken, ja, wat gaan we nu doen? We hebben veel tijd en moeite en effort gestoken in het uh, optreden. En het stopt nu in één keer. Ja. He, hoe, uh, want want uh, over theater gesproken, ben je ook gewend om in theaters uh, te spelen? Of was, het, uh, of, was dat uh, al. Ja. Nou, het is, uh, ik ben een amateurmuzikant. Ja, ja, ja. uh, dus zodoende kom je nog wel eens erg. Maar het is geen, uh, het is geen uh, wekelijkse kost. Uh, nee, zeg maar. Nee, okay, ja. maar ik speel ook in een andere koor en orkest. Uh, ja. En daar komen we nog wel eens in. Uh, ook ja, theaters, uh, bioscopen, ja. achtig, uh, in kerken, heel veel. Ja, het uh, uh, is totaal wat anders, maar ja. daarom maakt het juist zo ontzettend leuk om te doen. Hoe lang ben jij met muziek uh, bezig? Nou, eigenlijk ook mijn hele leven. Ja, ja. ja. Nou, uh, het is uh, nou in ieder geval de laatste uh, 20, 25 jaar. Ja. En ik heb het idee dat de laatste jaren. De, de intensiteit alleen maar groeit, uh, zeg maar. Dus ik dus ben een uh, muzikale veelvraad. Ja, Dus dat je eigenlijk uh, op een gegeven moment met een, ja, ze zeggen wel eens met een tweede leven bezig bent. en dat het nog meer energie. Uh, het wordt uh, steeds meer. Ja, uh, ja, ja. Uh, ja jij, is, uh, jij, jij bent volgens mij van haar zuiden alleen maar uh, bezig geweest uh, met muziek. Nou ja. nou ja, ik ben eigenlijk volgens mij uh, niet eens zo'n vroege starter nee? met muziek nee. hoor. Nee, ik mij was ik maar 14 of zo uh, gitaar ging spelen. zoiets. Ja. Uh, die interesse voor liedjes schrijven, hoe, wanneer is dat gekomen? Uh, op zich ook al vrij snel hoor. Ja. Uh, ik heb altijd ook wel... Uh, dat was, begon je natuurlijk met Engelstalig, uh, ja. Liedjes. Ja. Uh, Engelstalige liedjes. Engelstalige rockband zat ik toen in. Uh -huh. En dan ja, wilden we toch eigenlijk allemaal eigen liedjes spelen. Wanneer ja. uh, uh, heb af, je die switch eigenlijk gemaakt van Engelstalig naar Nederlandstalig? Ja, eigenlijk op een gegeven moment... Uh, ik weet niet, ik ging op een gegeven moment met een vriend van mij, uh, uh, die niet met mij in een band zat, maar waar ik ook muziek mee maakte, ging het eigenlijk vanzelf. Ja. Yeah. Uh, ja, ging we vanzelf Nederlands talig uh, maken. En uh, later uh, is het eigenlijk uh, sinds de geboorte van mijn uh, zoon, mm -hmm. is dat ik echt uh, uh, de liedjes maak zoals ik ze nu, nu maak eigenlijk. Ja. Ja, uh, je, uh, het, het moet een beetje een jas aan uh, een jas die je aantrekt, die helemaal goed uh, zit, eigenlijk gegoten zit, want het is ja. jouw ding. Nou ja, zeker, zeker het Nederlandstalige, ja. dat, uh, dat is gewoon je moedertaal. Ja. En daar kan je het best in uitdrukken. Hoe, ja. hoe uh, als je geen, dat, vindt, dat is mijn mening, als je ja. geen native speaker bent in een andere taal. Ja. Dan, dan vind ik het heel lastig om een uh, om, ja, gevoel over te brengen uh, in een andere taal. Ja. Je komt wel gauw uit op clichés uh, ja. en op uh, ja, woordjes en zinnetjes... die je al gehoord hebt uh, uit andere liedjes of ja, uit, ja. Uh, uit, uit andere verhalen. Ja. Ja, Nederlands komt vanzelf. Dus, uh, dat komt uit je hart. Dus Dat, uh, dat, ja, dat nou. schrijf je dan. Nou, uh, neem ik aan, uh, Amse, hij schrijft uh, de liedjes... Uh, als jullie dus bezig zijn om de liedjes uh, jullie ook eigen uh, te maken, uh, hebben jullie dan ook nog wel eens uh, gesprekken over van, dit zou ik zo doen, dit zou ik zo doen? Uiteraard, maar ja. dat is, maakt muziekje maken juist zo leuk. We ja. zijn met z'n vieren, we zitten met z'n vieren in een uh, kleine studio ja. en het is, uh, kijk, Ilse, Jeroen maakt de tekst, je ja. maakt de melodie ja. en geeft een basis akkoordenschema. Ja. Maar wij als de rest van de muzikanten, dus met Martin en, en uh, Louis, geven uh, wij daar een eigen interpretatie aan. Ja. En dat maakt het juist ook zo leuk. En dat betekent ook uh, dat we wel zoveel mogelijk proberen naar een uniforme uh, optreden steeds te gaan. Maar het is ook steeds weer uh, iets, iets anders dan de ja. vorige keer. Nou zei jij, van jij hebt, je speelt hiernaast ook nog in een orkest dat niet uh, misschien uh, een volgende stap? Door de liedjes uh, van Jeroen uh, in een soort orkestzetting uh, te spelen? Het zou kunnen natuurlijk. Uh, wie weet. Uh, ja. In de toekomst kan niemand kijken, maar uh, <laughs> voorlopig blijven we lekker met ons vier uh, muziek ja. te maken. Ja. En, en deze zetting ja. in ieder geval. Um, ja, de optredens heb je, heb je gedaan, want je hebt de EP natuurlijk ook uh, uh, ja, lopen promoten in, uh, in ja. de omgeving van Rotterdam. Ik zeg het netjes, want je komt uit Brielen. Dus... Uh, uh, maar goed, uh, theater, dat hoorde ik ook. Dat je... Nou, kijk, okay, dat is inderdaad. in uh, eerste, eerste instantie was dat wat Ams ook zegt begin van het jaar uh, het zat al in mijn hoofd. Ik wilde dat een keer in het theater doen. En dan niet alleen de liedjes, maar ook gewoon liedjes en dan uh, wat tekst tussendoor. En gewoon dat je een heel theaterprogramma uh, uh, maakt. Ja. Uh, dat heb ik in elkaar ge geknutseld. Uh, en we hebben heel veel uh, ge, gerepeteerd en uh, een theatertje gehuurd. En, uh, Welk theater heb je gehuurd? Het gedaan? was, uh, hoe heet dat ongeveer? De Bakkerij. Uh, de de bakkerij. Studio De Bakkerij. Oh, okay. ja. Rotterdam. ja, in uh, Rotterdam, Rotterdam Noord. Ja. En uh, ja, toen we die uh, op, opvoeding hadden, was ja, het, was, het was helemaal vol. Het was mooi, uh, mooi publiek. Ja. En uh, dat smaakte sowieso wel naar meer. Uh, dus dus. En daarna hebben we optredens gedaan, gewoon in de muziekcafés. Ja. Ook hartstikke leuk. Dat is goed. Dan gaat het iets de andere kant op, maar dat ja. maakt niet uit. Elke zaal. Lukt dat dan... ook? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment. Hè, ik vind. dat wat jij dus brengt. Hè, dan moet je dus er gewoon ook naar zitten luisteren. Want, want, dat, want dat maakt muziek van jou uh, speciaal. Ik bedoel, uh, anders had ik niet zo'n recensie geschreven. Je moet er echt goed naar luisteren. Ja, nou... Want uh, er schijnt ook in Nederland zoiets uh, te zijn van... Ah, we zitten dan in de kroeg, we gaan een beetje uh, lekker borrelen... we praten er even fijn doorheen. Ik denk dat het dan even wat minder overkomt. Ja, dat klopt, ja, je ja. moet wel een ja. beetje, uh, beetje uh, kijken waar de muziek past. Waar je wil spelen. Ja. Want als je gewoon echt in een kroeg gaat staan... dan ben je, uh, dan ben je muzikaal behang. En dat, ja, dat en dat is, daar is deze muziek niet echt geschikt voor. Dan denk ik dat je dan snel ongelukkig wordt. Uh, en dat de, de kroegbaas ook ongelukkig wordt dat hij dan ook uh, denkt van, joh, uh, <laughs> ga eens gewoon uh, muziek maken, weet je wel? Ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, uiteindelijk uh, denk ik wel dat je het uh, publiek uh, toch wel uh, de aandacht uh, weet. Uh... Ik, ik hoop het wel. Ja. En ik, uh, we hadden go echt goede, leuke reacties. Uh, vooral in het theater ook. Ja. En, uh... Maar er komt ook dat publiek wat ook gaat zitten. En, ja. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja. ja. Vol, uh, plannen voor, uh, voor. Want het smaakt nog meer, dat uh, hoorde ik je net zeggen. Ja, ik, kijk, de, dus het zit altijd nog in mijn hoofd om, om te proberen in meer theaters terecht te komen. Mm -hmm. Om uh, dat uit te voeren. Dus ja, dat, dat, is zijn, dat zijn echt specifiek wel plannen. Ja. Om dat nog eens te gaan doen. Ja. Maar de eerstkomende tijd. Uh... De eerstkomende tijd staat er uh, nog niks op het programma. Ik kan nog niet een, uh, een, een datum noemen of een plek waar we, we volgende keer spelen. Dus dat. Uh... dat... Is nou jammer. Maar goed, ik ja, weet dat, dat, dat ja. deze radio-uitzending daar toch nog weer iets uh, aan bijdraagt. Ja, wie en wie sowieso weet. gaan we, de, hè, we, we we draaien regelmatig ook het uh, werk van uh, Jeroen hier op de radio. Dus ik zou uh, het wel weten. Maar goed, ik ben ook maar een doorgeefluik. Dus, uh, dus ja, wat dat gaat. Heren, ik vond het hartstikke leuk dat jullie uh, er zijn geweest. Ook nog even de toelichting er nog even verder uh, bij uh, op uh, willen geven. Dus, en ik uh, wens jullie een. Uh, goede terugreis. Ja, dankjewel. Ja. Bedankt. Dat uh, waren uh, Jeroen en Amsterdam die uh, hier uh, geweest zijn. Uh, nou ja, de, de, ik zei al, de, de liedjes van uh, Jeroen en Amsterdam zullen we zeker nog uh, wel een paar keer hier uh, laten horen. Maar, we hebben... Dit uh, komt uit Amsterdam Berlijn En dan heb ik het niet over uh, Tease en Denial, maar over die andere band Nozoyo. En dat nummer dat heet Disillusionist. a million things to say In the end, we can't just go one step a day So many waren ze no Soyo met uh, het nummer Disillusioned. Uh, want vorige week hadden we Peace and Nijal, ...die komen ook Amsterdam en Berlijn. En datzelfde geldt ook voor Daim en uh, Donata... ...want uh, Donata uh, heeft haar oorsprong in uh, Berlijn. Maar Daim, uh, die komt uh, weer uit Amsterdam. Dus dat uh, maakt het dan wel weer heel erg uh, bijzonder... Um, ik uh, ben net te laat om uh, ook even het, de, de nieuwe single van Dandelion... maar die uh, beloof ik, die zal ik volgende week wel even draaien... als Elby uh, Toro hier ook uh, is. Want dat ligt dan weer een beetje in het verlengde van Elby's uh, van uh, muziek. Een uh, beetje akoestisch met een rauw randje. Nou, uh, dan uh, kom je ook wel in de buurt van Dandelion. Maar geleerd aan die band van Dandelion... zijn onze vrienden uit Volendam van Alaska... En ze zijn bezig met het derde album op te nemen. En dat gaat dus langzamerhand vorm krijgen. Op het eerste album, en dan praten we over Actors and Liars uit 2012... is deze terug te vinden. Het is volgens de jongens nog steeds het vlaggenschip. En daar sluiten we mee af. En dan zeg, zeg ik eigenlijk heel snel samen met Marcus in Koor. tot volgende week. En dan zeggen wij Never Cry Wolf. Want dat is Alaska.